12 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Egyptische interimregering bespreekt crisis. Bossenaar opgepakt voor poging tot moord op agent. En de Bijenkorf sluit vijf van de twaalf filialen. Vanmiddag vanuit het westen steeds meer zon. Het is een graad of 19. Morgen ook koel cool en wisselvallig met een enkele bui. Vanaf dinsdag blijft het een aantal dagen droog en wordt het vrij zonnig. In Egypte komt vanmiddag het kabinet bijeen om de crisis in het land te bespreken. Een van de voorstellen die op tafel komen is het verbieden van de moslimbroederschap. Interim-premier Beblawi heeft dat idee ingebracht. Volgens hem is verzoening met de broederschap niet mogelijk. Correspondent Sander van Hoorn in Cairo. Sander, heeft Bablawi gelijk? Is verzoening echt geen optie? Nee, ik denk dat dat een uh, gepasseerd station is. Daarvoor is er te veel gebeurd. Daarvoor zijn beide partijen uh, te vastbesloten om in te, door te gaan op de ingeslagen weg. Dus nee, dat, uh, ik denk dat hij daar gelijk in heeft. Nou waren er gisteravond, uh, ondanks de avondklok, nog steeds uh, demonstraties in verschillende steden in Egypte. En ook vandaag uh, zijn er alweer uh, demonstraties aangekondigd. De laatste dagen hard tegen hard, of eigenlijk de hele afgelopen week natuurlijk. Maakt Egypte ja. zich op voor een nieuwe dag van geweld? Weet je, het uh, escaleert vrij snel natuurlijk. Er zijn nieuwe demonstraties aangekondigd in Giza. De Cairo-kant van de piramides in uh, Heliopolis in de buurt van het vliegveld. En uh, de, het beleid van de regering is heel duidelijk zero tolerance. We hebben dat de afgelopen dagen gezien. Dus op het moment dat er weer mensen bij elkaar zullen komen... zeker op het moment dat ze zich op te maken... om op een bepaalde plek te blijven voor langere tijd... dan zal er uh, ingegrepen worden. Nou ja, de politie en het leger hebben de mogelijkheid om met scherp te schieten. hebben we ook al laten zien dat ze dat uh, uh, doen, zeker als ze aangevallen worden. Dus ja, dat, dat is uh, een dreigement wat heel groot boven die stad hangt. En dus zie je dat voor de zoveelste dag op rij... mensen er maar voor gekozen hebben om thuis te blijven. Hier is zondag gewoon een werkdag. Normaal gesproken dikke files vandaag, niets van dat al. Niemand op straat op, zo meer mogelijk. Een aantal leden van de interimregering noemde het optreden tegen het broederschap... een strijd tegen terrorisme. Kennen we ook een ja. beetje van Assad, hè? bijvoorbeeld de Syrische president. Iedereen die tegen je is, maar als bestempelen je moet uh, ontzettend oppassen. We hebben natuurlijk geleerd om niet met elkaar te vergelijken. Maar een, een vergelijking die je nog wel een beetje door zou kunnen trekken... is dat uh, dat uiteindelijk een self-fulfilling prophecy uh, lijkt te worden. In Syrië zie je dat. In um, Egypte zou dat ook heel denkbaar zijn. Zeker nu het kabinet overweegt om die moslimbroederschap illegaal te verklaren. Als organisatie waarmee je ze onder de grond uh, denkt. En daarmee uh, dus radicaliserend uh, werkt. En dat zou kunnen betekenen dat is toch wel waar een paar mensen hier bang voor zijn, dat je dan een organisatie krijgt die um, niet aan de oppervlakte zit, geen enkele controle meer op uit te oefenen is, nergens aan meedoet en dan dus aanslagen gaat plegen, dan dus elke keer weer uh, in conflict komt met de regering en dan dus ontregelend werkt op een stad als Cairo waar miljoenen mensen uiteindelijk toch ook eens een keer gewoon aan het werk willen en moeten kunnen. Correspondent Sander van Hoorn. En de Europese Unie gaat de komende dagen zijn relatie met Egypte heroverwegen. Dat staat in een verklaring van de EU-president Van Rompuy... en voorzitter Barroso van de Europese Commissie. De Europese leiders noemen het de bijzondere verantwoordelijkheid... van de Egyptische interimregering en het leger om een eind te maken aan het geweld. Ze schrijven dat ze het diep betreuren... dat voorstellen tot verzoening terzijde zijn geschoven... en dat er in plaats daarvan is gekozen voor confrontatie. In Den Bosch is een man opgepakt voor poging tot moord op een politieagent. De man van 52 richtte twee pistolen op het hoofd van een politieagent... en haalde de trekker erover. Omdat de vuurwapens niet werkten of niet geladen waren... kwamen er geen kogels uit. De politie was naar de man toegegaan na een melding over een burenruzie. Bij de woning van de man escaleerde de situatie, vertelt een politiewoordvoerder. Er kwam hij naar buiten lopen, twee vuurwapens in zijn hand... En in een flits richtte hij de vuurwapens op het hoofd van de collega... en drukte allebei de, de vuurwapens af. Uh, die vuurwapens die waren of niet geladen of die deden het niet. Waren onklaargemaakt. In ieder geval is hij direct uh, aangehouden en naar het bureau gebracht. En uh, poging moord op een, een politieagent. Volgens de politie was de man verward. De vroegere Chinese partijbonds Bo Xilai... moet donderdag voor de rechter verschijnen. Hij staat dan terecht voor corruptie, omkoping en machtsmisbruik. Bo werd uit de partij gezet na een schandaal... waarvoor zijn vrouw in augustus werd veroordeeld. Ze had bekend dat ze een Britse zakenman om het leven had gebracht. En ze kreeg de voorwaardelijke doodstraf... wat in de praktijk een levenslange gevangenisstraf betekent. Bo wordt er onder meer van verdacht... dat hij de moord op de Brit heeft willen verdoezelen. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. Vijf van de twaalf filialen van de Bijenkorf gaan dicht. De komende jaren sluiten de filialen in Arnhem, Enschede, Groningen, Breda en Den Bosch. Retail-deskundige Frank Kwiks van Q&A Consultancy. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, de, het, het sluiten van filialen, ontslagen eh, waarschijnlijk. Dan denk je meteen, dit komt door de crisis. Ja, ik, eh, en ik denk toch dat het hier om een... Eh heel goed voorbereide strategische keuze gaat van de Bijenkorf. En daarbij kondigen zij ook aan dat zij verwachten op termijn meer banen te creëren. En ik denk dat ze daar gelijk in hebben. En welke strategie zit er dan achter? De strategie die erachter zit is dat zij heel goed gekeken hebben naar de gebieden waar ze succesvol kunnen zijn... met een zeg maar, meer luxere positionering van de Bijenkorf. En dat is vooral in de grote steden. En daar kiezen ze ook nadrukkelijk voor. Ze kiezen voor de uh, grote steden die groeien met uh, meer mensen in de toekomst uh, met hogere inkomens en uh, uh, ja ik denk dat ze daar een hele goede keuze in maken. En dan bijvoorbeeld uh, geen Den Bosch maar wel Eindhoven en Maastricht. Die houden ze dan wel? Ja nou, als je kijkt naar Eindhoven dan is dat een, uh, een stad die op zich wel groeit qua aantal uh, inwoners en daarbij ook nog een hoge aantrekkingskracht heeft op uh, hoog opgeleide buitenlanders. Uh, nou vooral door de de, de, de tech campus die ze daar hebben. Eh, dus heel veel eh, hoogopgeleide buitenlanders met meer geld eh, daar aantrekken. En als je naar Maastricht kijkt, dan is dat eigenlijk wel een aparte situatie. Doordat er een heel groot achterland is in Aken en Luik. En vooral Aken een redelijk eh, rijke stad is. En betekent dus ook duurdere merken aanbieden? Ja, en ik denk ook dat dat uh, de, de keuze is. En uh, dat is ook wat ze zelf aangekondigd hebben. Dat uh, Amsterdam het voorbeeld wordt. Uh, en dat betekent ook dat ze daar uh, meer luxe merken. Louis Vuitton, Gucci... Prada uh, zijn gaan verkopen en dat uh, mogen we dus ook verwachten in die uh, andere filialen. Ja, want in Amsterdam inderdaad heb je inderdaad die winkels van Louis Vuitton en Prada. En, en daar kun je al als je daar binnenloopt zie je dat. Toch vraag ik me af, in Amsterdam heb je bijvoorbeeld ook veel Chinezen en Russen die er naartoe komen. Uh, bijvoorbeeld in Rotterdam is dat veel minder. Dat nee, lijkt me veel Rotterdam moeilijker om neer te dat, zetten daar. Uh, is er ook minder? Hoewel ze in Rotterdam nog uh, proberen wat uh, eraan te doen met, uh, uh, met, met cruiseschepen die ze willen laten aankomen. Uh, maar ik denk wel dat je de, uh, kijk je hebt een heel groot achterland en je hebt uh, ook in Rotterdam uh, zien we dat het aantal inwoners toeneemt. Uh, we zien ook dat daar uh, langzaam de verandering is van een, een werk, een, een, zeg maar met de handenwerkstad met een hoofdwerkstad uh, wordt. Dus ik denk dat dat uh, ook in, uh, in Rotterdam echt gaat veranderen. Waarom ze uh, het eigenlijk uh, gisteren bekend denkt u, gewoon op een zaterdag? Ja, dat, dat, dat weet ik niet. De, de, de geruchten die zijn er al, uh, al meer dan anderhalf jaar. Uh, en uh, ja, ik, ik heb er geen idee van waarom ze voor de zaterdag hebben gekozen. Maar dat doen ze niet zomaar. Het, het, het valt op. Ik kreeg zelf inderdaad als klant uh, de mail. Hier natuurlijk uh, gewoon het persbericht uh, bij de NOS. Ja. En meestal gebeurt dat niet op een zaterdag. Maar u heeft uh, ja, uh, geen idee ik ik waarom. Heb er geen, uh, ja, als ze zo lang uh, hebben uh, kunnen nadenken. Ik heb er geen, geen speciale gedachte bij, nee. Dank u wel, retaildeskundige Frank Wix van Q&A Consultancy. De Britse ambassade in de Jemenitische hoofdstad Sanaa is vanaf vandaag weer open. De ambassade is twaalf dagen dicht geweest na aanwijzingen dat er aanslagen werden voorbereid op westerse doelen. Begin deze maand sloten de Verenigde Staten diplomatieke missies in verschillende landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika vanwege de terrorisme dreiging. Veel andere westerse landen besloten daarna hun ambassades in Jemen te sluiten omdat de dreiging van Al-Qaeda daar het grootst zou zijn. De Nederlandse ambassade in Sanaa is nog wel dicht. In het centrum van Rotterdam zijn vanochtend vroeg twee vrouwen om het leven gekomen bij een ongeluk. Het was een enorme ravage. Delen van de auto lagen verspreid over de weg, de politie. De onbekende oorzaak is dat wij een personenauto frontaal tegen een parentaal gebotst. De bestuurder van die auto die leek ongedeerd, maar is nog wel ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Twee andere inzittenden, twee vrouwen, is het dodelijk afgelopen. De Thaise politie heeft in het noorden van het land... bijna een miljoen metanvetamina-billen onderschept... te waarde van zo'n 4,5 miljoen euro... De politie had een tip gekregen over het drugsgewansport en had controleposten ingericht. Bij een van die wegblokkades in de provincie Chiang Mai... werden de pillen gevonden. En een deel van de pillen, die ook wel crystal meth wordt genoemd... zat verstopt onder het dak van een pick-up. De politie heeft drie mannen en een vrouw gearresteerd. Het grensgebied van Thailand, Burma en Laos... staat bekend om zijn drugsmokkel. Bij de Filipijnen hebben duikers opnieuw twee lichamen uit een gezonken veerboot gehaald. Dodental komt daarmee op 34. Er worden nog ruim 80 passagiers vermist. De veerboot kwam afgelopen vrijdag in aanvaring met een vrachtschip. De veerboot zonk bijna 10 minuten. Veel mensen waren aan het slapen en konden het schip daarom niet op tijd verlaten. Volgens de Filipijnse autoriteiten zijn ruim 750 passagiers en bemanningsleden gered. Het eerste weekend van het internationaal vuurwerkfestival in Scheveningen heeft 140.000 bezoekers getrokken. Tijdens het festival zijn er vuurwerkshows uit verschillende landen die vanaf het strand en de boulevard te zien zijn. Nieuw dit jaar is dat het publiek via sms'jes kan meestemmen met de vakjury. Volgende week vrijdag en zaterdag wordt het festival afgesloten. De Nederlandse inzending is op de laatste dag te zien. Verkeersinformatie bij de ANWB Edwin Gerritsen. Er staan files op de A2 van Utrecht naar Amsterdam... voor Oudekerk en de Amstel, 2 kilometer. Dat heeft te maken met bezoekers aan de wedstrijd Ajax-Veienoord. Op de A9, Alkmaar richting Amstelveen, is een ongeluk gebeurd. Voor Bad staat 3 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. De hoofdpunten nog een keer. Egyptische interimregering bespreekt crisis. Bossenaar opgepakt voor poging tot moord op agent. En de Bijenkorf sluit vijf van de twaalf winkels.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 Dat is sparen tegen een hoge variabele rente van 1,95%. Ga naar nn.nl/sparen voor meer informatie of vraag uw adviseur. Nationale Nederlanden. Wat er ook gebeurt. Eén op de twee plofkippen is kreupel. Ook de plofkip bij Jumbo. Meer weten? Ga naar wakkerdier.nl. Zweden zijn praktisch. Misschien herkent u het.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 Je collega's van de vakbond onderhandelen altijd voor de best mogelijke cao-afspraken. En daar profiteren alle werkers van. En jij vraagt je nog steeds af of je lid moet worden van de vakbond. FNV Bondgenoten wil gewoon goed werk voor iedereen. Ga naar fnvbondgenoten.nl en word nu lid. FNV Bondgenoten. Voor gewoon goed werk. Zweden zijn ook zuinig. U rijdt een Volvo V70 met 20% bijtelling. Ook als automaat. Ontdek de V70 op VolvoCars.nl. Langs de lijn met Henry Schut en Hugo Borst. Goedemiddag, het is de hele middag langs de lijn met in de komende uren vooral de klassieker Ajax-Feyenoord. Voor beide ploegen zoals altijd barstens vol prestige en ook al zeer belangrijk voor de posities op de ranglijst. Want wie vandaag punten verliest ligt na drie speelronden al heel ver achter op koploper PSV. In de Amsterdam Arena zijn Frank Wielaert en Bas Tiggelen. Ja, goedemiddag. Het is uh, een stadion waar het zonnetje op staat en waar de mensen langzaam... De tribune opgaan en waarbij van tevoren zeker over de opstelling van Ajax nog wel het een en ander te bedenken bleef. Want wat zou Frank de Boer nou uiteindelijk doen met de absentie van Ricardo van Rijn was dat niet zo ingewikkeld. Want daar zou Ruben Lijon spelen. Nou zulks geschieden, want die staat inderdaad als rechtsback in het elftal. Maar wie zou dit dan op het middenveld zetten in plaats van Siem de Jong? De keuze is uiteindelijk gevallen om dat middenveld weer laten we zeggen ouderwets deens te maken. Dat is natuurlijk wel eens eerder gebeurd in de periode dat Sim de Jong in de spits speelde. Dat is nu niet nodig, maar dat middenveld is wel Deens. En dat betekent dus Paulsen, Schöne en Eriksen op het middenveld. En dan voor de volledigheid nog maar even wie zijn ook weer die andere vermeerde doelman. Een achterhoede die dus vanaf de rechterkant bestaat bij Ajax uit Lijon. Al de wereld mooi, sander en blind. Het middenveld is dan de heren Schöne, Paulsen en Eriksen. En voorin zien we dan Krukic, Sigtorsson en Fische. Over delen gesproken. En dan Feyenoord, Frank. Ja, Feyenoord, want jij zegt Frank de Boer moest ergens over nadenken. Maar uh, Ronald Koeman dan over die rechtsbackpositie, Want daar Jan Maat niet beschikbaar wel geprobeerd een fit te krijgen. Tegen beter weten in. Dat wisten ze eigenlijk op voorhand al. Maar dat hebben ze een paar dagen geleden geconcludeerd. Van Delen natuurlijk uh, geschorst. En uh, De Vrij ook geschorst. Dus hoe die rechterkant van de verdediging in te delen... Daar gaat in ieder geval op rechtsbek Sven van Beek. De Jeugd International uh, spelen, 19 jarige Gaat voor het eerst deelnemen aan de Nederlandse Eredivisie. En uh, hij moet hier dus uh, doen vergeten dat Feyenoord een probleem heeft aan die rechterkant. Achterin verder Matthijssen, Martins Indy, twee linksbenen centraal. Uh, in de verdediging. En Nederland, natuurlijk om het uh, gaatje achterin. Links achterin uh, op te vullen. En ook dat is logisch. Maar verder moest Ronald Koeman natuurlijk ook nog uh, bedenken. Hoe gaan we Ajax tegenhouden? Want Feyenoord draaide niet zo geweldig in het begin van deze competitie. En dus heeft hij er een middenvelder bij gezet. Controlerend op het middenveld. Klaasie, wij denken verder een ruit. Met op rechts vormer. Hier dus bijgekomen is op links Filena. En op tien dan Immers. Met twee spitsen. Schaken en Pellen, dat is dus een totaal andere manier van spelen dan dat Feyenoord tot nu toe heeft geprobeerd. Hoewel de lange bal op pellen is uh, tot nu toe het recept en dan af en toe is buiten omkomen, Dat zou uiteraard allemaal nog steeds kunnen, maar dan wel met een andere invulling op het middenveld. Hoe dat gaat uitpakken zullen we dus moeten afwachten. Een totaal ander Feyenoord, optisch in ieder geval tegen Ajax. Er zijn nog drie Eredivisie-duels vanmiddag. Om half drie wordt afgetrapt bij heerenveen Heracles En dan is in Breda, NAC, ADO Den Haag. En om half vijf begint in Enschede FC Twente, FC Utrecht. En verder zijn we bij de slotdag van de wereldkampioenschappen atletiek in Moskou. Met onder meer de estafettes op de 100 meter. Waar Nederland bij de mannen en de vrouwen meedoet. En er is ook wielrennen, de laatste etappe in de Eneco-tour. Met Tom Dumoulin in de Leidenstraat. Goede paal, je goal. En er wordt hier ingeschoten op de paal. Komt er dan toch nog een schot en een intikker? Oh, oh, oh. De Eredivisie. En de goal. Oh, oh. Alle wedstrijden van gisteravond. PSV Goat Eagles. Rust 0-0. Eindstand 3-0. 1-0 Jozefzoon. 2-0 Hielje 3-0 Depay. PSV kwam pas in de tweede helft op gang tegen Goat Eagles. Bakali, de revelatie tot nu toe, was er niet bij gisteravond. Florian Jozefsoon verving hem. En dat deed hij goed. We hebben een jonge, goede ploeg. En, uh, iedereen heeft kwaliteit. Bakali heeft kwaliteit, Dubai heeft kwaliteit en Narsing komt terug. Dus het is alleen maar goed dat, uh, dat het team goed en uh, breed is. En, uh, we hebben iedereen nodig dit seizoen. Ja, als je ziet hoeveel wedstrijden we gaan spelen en hopelijk halen we de Champions League. Dan gaan we ons als team heel goed ontwikkelen, denk ik. De Colombiaan Santiago Arias werd al na een half uur gewisseld. Trainer Philip Cocu was niet tevreden over zijn rechtsback, die nog moet wennen aan zijn nieuwe omgeving. Ja, zeker. Maar ook zeker qua communicatie natuurlijk. Als je ziet dat bepaalde dingen niet kloppen, <clears throat> dan is het hem nog lastig om dat uh, om te zetten en te communiceren. Daar werkt hij hard aan, heeft een Nederlandse les. Dus we moeten wel uh, de tijd geven. Maar dat zijn wel dingen die meespelen, zeker. Maar ja, uh, het moet ook gepresteerd worden. En het elftal moet ook presteren. Dus dat, dat zijn afwegingen die je wel uh, maakt natuurlijk als trainer. Ahead Eagles verloor dan weliswaar met 3-0. Maar volgens trainer Foukebouw kon zijn ploeg met opgeheven hoofd het PSV-stadion verlaten. Ja, ik denk dat dat is toch ook zo. Bedoel, wij kunnen best aardig voetballen. en wij, Dat hebben we ook laten zien. Onze start is prima. Dit is een, een, een, een wedstrijd waarin je weet dat je verlies kunt incalculeren. Maar dan gaat het er mij om uh, met, met, met welk idee ga je hier toch naartoe. En, uh, en dat moet uiteindelijk de winst zijn in een later, uh, ja, in een later proces uh, gedurende dit seizoen. SC Kambuur tegen FC Groningen eindigde in 4-1 met een ruststand van 3-0. 1-0 Hemmen, 2-0 Bakker en 3-0 Leeuwin. Het antwoord kwam van de Leeuw. 3-1 werd het daarmee en Drosten maakte ook nog de 4-1 voor Kambuur. De eerste overwinning dus van Kambuur dit seizoen. En meteen een zeer overtuigende trok vanaf het begin af aan ten strijde. Precies zoals de spelers en trainer Dwight Lodewegers het willen.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 Het ging inderdaad makkelijker dan verwacht. En, uh, maar goed, ik denk dat je ook de credits aan ons kan geven deze keer. Want uh, we hebben het gewoon heel goed gedaan de eerste helft. Ja, en FC Groningen was de competitie juist zo goed gestart. Trainer Erwin van der Looij zag dat er gehakt werd gemaakt van zijn ploeg. Ja, nou, bij Vlagen werd er inderdaad gehakt van ons uh, gemaakt. en dat, uh, ik, ik moet zeggen, dat deed Cambuur goed, maar wij deden dat ook wel uh, heel erg matig. Ja, en van der Looij was dus al met al geschrokken van zijn ploeg. Tuurlijk, als je 3-0 achter staat en rust uit bij Cambuur, dan, dan schrik je wel. Aan de andere kant, uh, ja bracht Cambuur ook wel een aantal keren de kwetsbaarheid van ons naar boven. We deden een aantal dingen gewoon niet goed. Vooral het druk zetten was onder de maat. En Cambuur krijgt alle ruimte. NEC Pek 03 0-3 Rust, 1-5 Eindstand, 0-1 Drost, 0-2 Mokotjo, 0-3 en 0-4 Benson, 0-5 Moktar, 1-5 Hemlein. Hicken mist een strafschop voor NEC in de negentigste minuut. De nederlaag van NEC was niet alleen fors, hij was ook uitermate pijnlijk. De positie van trainer Alex Pestoor stond al sinds vorige week onder druk en lijkt nu helemaal onhoudbaar te zijn. Toch is de trainer niet van plan om zelf de handdoek te werpen. Ik stap niet zelf op. Uh, we zijn iets overeengekomen en, uh, en daar ga ik mee door. En uh, ja, als de directie vindt dat, dat NSC beter af is uh, zonder mij en dat vinden ze nu, dan, uh, dan moeten ze me gisteren ontslaan. Alex Postoor wordt in ieder geval nog wel gesteund door de spelersgroep. Rens van Eijden. Uh, het was een drukke week. Uh, veel pers, uh, veel supporters, uh, veel vragen met betrekking tot de coach. Uh... We hebben antwoord gegeven op vragen die ons werden gesteld. En daarin uh, was duidelijk dat wij met z'n allen achter de trainer stonden. Het is nooit een issue geweest in de kleedkamer dat er gesuggereerd werd uh, of we niet meer achter de trainer stonden. Dus wat dat betreft uit is het resultaat. Tegenover het verdriet van Nijmegen staat de vreugde van Zwolle. Nog nooit is PEC zo goed aan een seizoen begonnen. Maar trainer Ron Jans is vooral blij met de ontwikkeling van zijn ploeg. Ik vind wel dat we naar een heel wat lastig begin... omdat de NEC echt ontzettend agressief en fanatiek begon. Dat we gewoon heel goed gevoetbald hebben. En dat we nu al zien dat we hebben geleerd van vorige week... dat we bij Herikles ook heel snel op 2-0 komen. En eigenlijk toen heel ver weg vielen. En nu gingen we door en ook naar rust. Een hele goede fase en pas bij de 5-0 ging Gastelink af. Ik wil niks afdoen aan de overwinning van Pek Volle. Maar had jij ook de indruk dat de verdediging van NEC... toch niet meer helemaal met 100% verdedigt? Jij bedoelt dat ze de trainer nou, laten vallen? Ik wil niet zeggen maar dat kijk, er iets dat... bewust gebeurt. Maar kan dat ook onbewust als je al zo ja. vaak verloren hebt? dat je Nee, denkt, nou zonder ja, meer. Maar... Zonder meer. Het geloof is, is weg uh, in Nijmegen. Dat, dat kun je zien. Het was ontluisterend om, om te zien. Ik heb alleen de samenvatting gezien, maar dat zag er niet goed uit. Ik heb het wel eens meegemaakt uh, in het seizoen 95, 96. schreef ik een boek over Feyenoord. De spelers waren van Hanigem een beetje beu. En ze moesten naar Eindhoven. Uh, PSV won met 3-0 die dag. Nou, dat was 6-0 kunnen zijn. En, en ik had toen ook de indruk dat de verdedigers het er een beetje uh, li bij lieten li li zitten. En uh, ik heb dat later nog eens wel eens gevraagd, of de record. En dat werd ook wel bevestigd hoor, maanden later. Ze waren van Haanig en Beun. En was de situatie toen ook zo dat ze op dat moment nog wel zeiden dat ze de trainer steunden? Want dat zegt Rens, Rens van Eyck. Dat zeggen ze altijd. Dat zeggen ze altijd. Je moet, je moet a priori nooit geloven wat een voetballer zegt, <laughs> zeg maar uh, direct na de wedstrijd. Nou, Dan ben ik benieuwd wat we nog meer te horen krijgen straks. Wat, nee, maar ja. dat je het weet. Ja. Wij luisteren uh, naar Alex heel pastoor... veel quotes, maar je moet het altijd een beetje wantrouwen. Ja. Pastoor stapt niet zelf op, begrijpelijk. Of is dat gewoon alleen een geldkwestie? Tuurlijk, Tuurlijk. Dat, dat scheelt een ton, hè. Of, of anderhalve ton. Ja. Als, als hij opstapt, dan is dat weggegooid geld. Dus hij kijkt wel uit. Ja. Misschien wel vandaag, hè, dit nieuws toch? Denk ik wel dat we dat... Tijdens deze uitzending misschien nog wel horen. We gaan het meemaken. RKC tegen AZ eindigde in 1-2 gisteravond. Ruststand was 0-1 door Aaron Johansson. Boguel, de Fransman, maakte 1-1. En Martens maakte de winnende meteen daarachteraan voor AZ. De Belg, Maarten Martens, is weer helemaal terug... na een verloren vorig jaar toen hij geblesseerd was. Dit seizoen valt hij elke week in bij AZ... en is hij weer belangrijk voor de ploeg. Dat geeft een, echt een heel goed gevoel om, om, uh, om steeds maar door te werken, om steeds fitter te worden. Alhoewel dat ik het daar steeds maar blijf zeggen, en uh, dat is nu ook weer. Ik heb gewoon uh, niet zo'n goede week achter de rug. Ik had na Ajax uh, een, een aantal dagen dat ik niet kon trainen. En, uh... Ja, we zullen zien ook, uh, door, door steeds meer in te vallen... Uh, ja, krijg je ook meer uh, wedstrijdritme en meer conditie. Dus uh, we werken hard, maar uh, we zijn er nog lang niet. En de trainer van AZ, Gert-Jan Verbeek, had liever gezien... dat zijn ploeg de wedstrijd eerder had beslist. Ja, ik denk dat over de hele wedstrijd genomen uh, uh, meer als terecht is. Maar uh, je ziet al meer weer uh, op het moment dat een ploeg, uh, je, als je die in leven laat dat hij met enthousiasme en opportun voetbal toch een eind kan komen. Ja, en RKC dacht zo een punt te pakken tegen AZ... maar het was na de gelijkmaker zo ongeconcentreerd... dat het toch nog verloor. Trainer Erwin Koeman daarover. Als je na 80 minuten 1-1 maakt... en je hebt keihard kei gewerkt, goed gevoetbald... en uh, je bent zo ongeconcentreerd dan... en je krijgt zo'n goal tegen... Ja dan, uh, ja dan krijg je ook en dan verdien je ook geen punt. Maar ik moet zeggen dat wij gezien deze wedstrijd... meer dan het punt hadden verdiend. Maar oké, okay, het is niet anders. Rode JC Vitesse, 0-0 rust, 1-1 eindstand, 0-1 Kazachvili, 1-1 huscher. Een schitterend doelpunt trouwens. Opnieuw was er puntverlies voor de nummer 4 van vorig seizoen, Vitesse. Trainer Peter Bos vond dat zijn ploeg zichzelf te kort deed... en door heel veel kansen om zeep te helpen. We hebben er één gemaakt, mooie goal. Maar de, er waren wel legio-mogelijkheden om die score veel groter te laten worden. En dat je een keer wat weggeeft, dat gebeurt natuurlijk. Ik vind dat we vandaag ook niet heel veel hebben weggegeven. Maar het was er één te veel. En, en die ging erin. En dan wordt het uiteindelijk 1-1. Maar dat vind ik zelf tegen de verhouding in. De gelijkmaker werd gemaakt door Mark Huscher. Bij Heracles werkte hij nog samen met Peter Bos. Dus zei na afloop heel voorzichtig sorry tegen zijn vroegere trainer. Ja, een beetje... Hè? is natuurlijk. Ik heb natuurlijk bij Heracles gehad en uh, bij hem eigenlijk weer uh, ja, op goede pad gekomen. En uh, ja, als mensen vind ik het dan wel vervelend voor hem. Alleen ja, ik ben een dienst van Roda en uh, ja, dan werkt dat gewoon zo. En dat waren de vijf wedstrijden van gisteren. De voorlopige stand in de eredivisie laat zien dat PSV aan de leiding gaat met 9 uit 3. Maar dat Pek Zwolle ook 9 uit 3 heeft en met een minder doelsaldo dan tweede staat. Heerenveen heeft 6 uit 2. Ook nog maximale scoren voorlopig. Groningen en de AZ staan op zes uit drie. En onderin vier ploegen met nog nul punten. ADO, Feyenoord en Herakles na twee wedstrijden. En NEC heeft er 0 uit 3. Vandaag dus Ajax, Feyenoord, Heerenveen, Herakles, NAC, ADO en FC Twente, FC Utrecht.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 But at least there's pretty lights. Though there's little. Bekend als die andere hit van Man at Work. Overkill. Pek Zwolle en PSV staan bovenaan. En daar ver achter daar vechten twee ploegen om een been. Ajax en Feyenoord. In de arena zijn voor ons aanwezig. Frank Wilaat en Bas Stigler. We zuchten er nog veel meer in de arena, omdat Peter Beensen is uitgedrukt om met maximale decibellen hier toen het bandje van de begeleidingswet eenmaal liep, want dat duurde nog even wat ten gehoord te brengen en dat is dan nu afgelopen. En dat betekent dat de wedstrijd zo aanstond kan gaan beginnen tussen Ajax en Feyenoord. De 58ste klassieker hier in Amsterdam. Daarvan won Ajax er in eigen huis 31 en Feyenoord 11. In een duel dat uh, natuurlijk vooraf vooral bol stond van de mensen die er niet bij zouden zijn. Vooral aan de Feyenoord kant waar Jan Maat met zijn bovenbeen al een tijdje. Bekend was natuurlijk er kwamen vorige week de Vrij en Van Delen bij toen ze tegen Twente uit het veld werden gestuurd. Waardoor dat is inmiddels uh, genoemd uh, de heer Sven van Beek, 19 jaar oud. Centrale verdediger van beroep als je dat zo mag noemen als je pas 19 bent. Maar nu dus als rechtsachter zijn debuut in de Feyenoordselectie mag maken in het eerste elftal in deze wedstrijd. Dat dat voor Feyenoord zomaar heel goed af kan lopen bewezen Jean-Paul Boetius vorig jaar. Die zijn de buurt zelf opluisterde met een goal. En bij Ajax, of ja, ook daar wel het een en ander op aan te merken, als je kijkt naar wie er wel en niet beschikbaar zijn. De ingeklapte long van uh, Siem de Jong. Waardoor hij een aantal weken buiten spel En dus ook het begin van de Champions League zal moeten missen, dat is een flinke tegenvallen. Van Rijn geschorst als een rode kaart tegen AZ vorige week, dat is een flinke tegenvallen. En dat maakt dat in dat elftal de wedstrijd voor Lijon als uh, rechtsachter. En dat Deense middenveld waar we het al eerder over hadden, waar het dus nu ook Schöne staat met N. Paulsen en Eriksen. Het is uh, lawaaiig. En dat komt vooral omdat uh, de microfoon van collega Frank Wielaar heel ver open staat. Ja, ik doe mijn best. Hè. Je moet dat op de een of andere manier proberen hoorbaar te zijn uh, in op dit moment de lawaaiige arena. Ook opvallend trouwens uh, Vermeer op doel. Want vorige week tegen AZ halverwege gewisseld. Hij was ziek en toen kon je nog vraagtekens stellen bij. Uh, hoe ziek is ziek eigenlijk, maar vandaag bleek hij dus inderdaad gewoon ziek. Want hij staat in de basis en niet Sillissen die vorige week een helftje mocht keeper tegen AZ. Dat is dan in ieder geval een vraag minder. En bij Ajax hebben ze zich flink uitgesloofd, want Frank de Boer uitgedost op een heel groot doek als Superman. Dat ziet er bijzonder fraai uit. Dat hoort natuurlijk allemaal bij de klassieker. Even extra uitsloven als fans extra veel herrie maken, vandaar ook de Harry, jij bent even extra aan het kijken. Dat ja, is bijzonders. Nou, het, ik ik lijkt mij meer zon van de bron, eerlijk gezegd, maar. Oh. Of dat span doen? Of niet? Ja, een hele goede gelijkenis is het niet van Frank de Boer. Maar laat ik zeggen dat, ik ik hoop dat, dat... niemand ik hoop dat niemand beledigd die daar vier weken aan gewerkt heeft. Het ziet er schitterend uit. Nou, ik denk dat het hem is. Laten we het daarmee afdoen. In ieder geval. En, uh, de tos is geweest. Feyenoord staat met z'n allen in de beroemde huddel die je tegenwoordig bij zo'n uh, aftrap hoort, daar vlak uh, voorafgaand. En Ajax doet dat niet, die geven elkaar wat handjes, die klappen wat high fives en low fives en gaan dan in de opstelling staan. Feyenoord gaat zo meteen aftrappen. wij valt op dat Erwin Mulder het doel gaat verdedigen aan de kant waar de zon in staat. En waar hij vol in de zon staat. En een zonnebril nodig zal hebben om, want hij kijkt letterlijk recht tegen de zon in, hoge ballen goed te zien aankomen. Of dat een factor wordt, gaan we zien. De wedstrijd door Feyenoord in gang gezet. En dat betekent dat er louter gefluit klinkt om de ene simpele reden. Maar dat wist u wel. dat er geen Feyenoord fans helaas nog altijd niet in de arena aanwezig zijn. En dat er alleen maar Ajaxido op de tribune zit. Als Feyenoord de bal heeft en Klaasie paast, dan heeft Nederland de linksback. Ietsje te laat in de gaten, dat hij eigenlijk vol had moeten doorlopen. Dan zou hij er misschien nog bij zijn gekomen. Hij had het Paasje blijkbaar niet meer verwacht. Niet meer te belopen. Op die manier, de bal gaat over de achterlijn. En een ingoog, of een doeltrap voor Ajax is gevolgd. Waarbij Vermeer de bal meegeeft aan uh, Al de Wereld, een van zijn centrale verdedigers. Even kijken wat Feyenoord daar vervolgens op gaat doen. Dat trekt zich massaal terug, terug richting de middencirkel. Perl is de meest vooruitgeschoven man. Ook die gaat nu de middenlijn over. En Ajax gooit de bal diep. En daar is het eerste werk voor Mulder aan de rand van zijn straks opgebied om die bal op te rapen. Dus al de wereld, maar meteen die bal diep gooien, het middenveld even overslaan. Om te kijken of die achterhoede van Feyenoord alert genoeg is. Klaasie die breed legt op Matthijssen. Nu de meest achterste man bij Feyenoord voor maar ingespeeld. Die krijgt redelijk veel tijd en ruimte om eens te kijken voorin of hij iemand kan vinden die die kan bereiken. Dat lukt uiteindelijk niet. Dus maar de weg uiteindelijk terug via Van Beek. Die ook de bal dan in ieder geval heeft aangeraakt. En Matthijssen via Martins Indy en Klaasie. Dat gebeurt allemaal op de helft van Feyenoord. Daar mag Feyenoord de bal rustig rondspelen van Beek. Even vooruit richting Schaken. Schaken, duel aangaan met Fischer. Dat wint Schaken. Maar gaat wel achteruit met de bal richting Matthijs. Matthijs speelt er aan de rechterkant centraal. En Martens Indy aan de linkerkant. Terwijl nu een doorgeschoten bal voor de voeten komt van Filena. Die wil hij aan de rechterkant wel kwijt bij Schaken. Dat lukt halverwege de Ajax-helft. Schaken wil dribbelen naar binnen. zoekt contact met Immers op de rand van het strafstofbied. Krijgt de bal terug. Goede bal. Dan moet er een voorstand komen. En die bal gaat net aan Pelle voorbij. Die nu ook met de handen in het haar. En dat is behoorlijk wat haar. Uh, staat om te kijken als die bal een halve meter naar voren gaat, knik ik hem zo binnen. Maar nu vliegt die bal eigenlijk voorbij aan de rug van Pelle. Maar duidelijk is wel in de eerste twee minuten van de wedstrijd, terwijl Frank de Boer in de koud uitkomt om te gaan staan. Dat doet Koeman ook, dat Feyenoord bepaald niet de mindere ploeg is en gewoon fel en uh, fris van leer trekt in deze moeilijke uitwedstrijd in Amsterdam. Terwijl nu Ajax wel overneemt, maar Sigtoson de bal even snel als hij hem krijgt weer kwijt is. Ja, je zou kunnen zeggen wij kunnen ook voetballen en dat gaan we laten zien ook. Desnoods in Amsterdam, juist daar misschien wel. Dat zal de gedachte bij Feyenoord zijn. Matthijssen in de middencirkel. Verplaatst de bal naar links, naar Martins Indy. En ook die schuift dan langzaam door richting Nelon. Nelon op de helft van Ajax, maar besluiteloos richting naar voren. Dus maar achteruit. Mulder haalt de bal op, buiten zijn strafschopgebied. Gaat dan waarschijnlijk de lange bal spelen, want hij moet nog een keer bij Pelle uitkomen. Al de wereld komt voor de Italiaan en kopt de bal weer even hard terug als dat hij gekomen is richting de doelman van Feyenoord. Kijk, Ajax is natuurlijk de, de kloppen ploeg dit seizoen. Dat vond iedereen eigenlijk vooraf. Maar... Uh, afgelopen week al uit de bocht gevlogen in Alkmaar. Dat helpt niet erg voor het zelfvertrouwen. Over zelfvertrouwen bij Feyenoord hoeven we het eigenlijk helemaal niet te hebben. Maar daar valt dan in de eerste minuten van deze wedstrijd nog niet zoveel op aan te merken. Terwijl Mulder nu vanaf halfwege zijn eigen helft, als een soort liberode bal probeert af te leveren bij Pelle. Pelle wint wel in de lucht, kopt de bal in de breedte. Op de rand van het strafhofgebied, maar daarvoor komt immers te laat. Dat is dus de man die moet bijsluiten eigenlijk bij die twee aanvallen. Schaken en Pelle. Als Ajax opbouwt via de rechterkant, En Lijon de vervanger van Verrij, van nu droogt voor het middenlijn de bal krijgt. En hem in kan leveren bij Sjöne. Sjöne terug naar Lijon. Lijon die nu kijkt waar kan hij naartoe. Is er beweging? Die komt er wel van Eriksen. Maar dan durft Lijon het niet aan om de bal over 30 meter daar in de buurt te brengen. En dus gaat het breed. En komt het uit bij Mooisande. Die moet dat normaal gesproken wel durven. En vindt dan uiteindelijk Eriksen. Die staat aan de linkerkant van het veld. Halfwege de Feyenoord helft. Mulder nog niet op de proef gesteld. De doelman van Feyenoord, dat geldt overigens ook voor zijn collega aan de andere kant. Vermeer, maar die heeft in ieder geval van dichtbij al het een en ander gezien. Dat is Mulder nog niet gegeven. Zal hij blij mee zijn overigens. Krikic aan de bal, draait, dribbelt, maar moet ook terug. Terug in eerste instantie richting Palsen. Palsen en Eriksen kunnen daar combineren. Eigenlijk doet Ajax nu hetzelfde als wat Feyenoord deed. Even de bal rondspelen en dan vanzelf een keer naar voren toe gaan. Nu Krikic die naar binnen toe trekt. Een keer kapt naar zijn linker en dan breed legt. Op Blind, die werd net ook al aangekeken door Eriksen. Van, kom je nog eroverheen, dan kan ik hem geven. En nu is Blind ook even net iets te laat. Er zit nog een Feyenoordbeen tussen. Ajax blijft in balbezit, mag dus gooien. En Blind heeft inmiddels de bal achteruit gespeeld in de richting van Mooi Sander. En Ajax bouwt dus even voorzichtig op als dat Feyenoord. Dat doet al de wereld. Schuift nu op de helft van Feyenoord op. En zoekt aan de uh, rechterkant naar medespelers. Krikits gevonden, Schöne gevonden, maar de bal gaat weer breed naar Krikits. Dan nou zijn de ruimtes daar klein omdat Feyenoord zich in deze fase toch wel vrij massaal en massief laat terugzakken. Dat is uh, een verstandige keuze denk ik bovendien. Zodat het eigenlijk zeg maar, op de helft van de Feyenoord helft nu allemaal moet gebeuren. Daar staat bijna het hele contingent aan voetballers hier vanmiddag aanwezig. Vijf minuten op de klok. Een 0-0 stand. Nog geen kansen gezien. Een diepe bal die nu uitkomt bij Blind. Als hij hem binnen kan houden. Hij is wel doorgelopen. De bal wordt doorgekopt door Fischer. Die daar eigenlijk zeg maar, vanaf de zijkant naar binnen loopt om de ruimte voor de linksback te maken. Maar doorkoppen gaat net te scherp. En uh, eindigt dan uiteindelijk met een bal over de zijlijn die door Feyenoord nu ingegooid mag worden. Dat gebeurt in de richting van de middenlijn. Pelle is even slimmer in het duel dan Moisander. Kan 10 meter over de middenlijn de bal aannemen. Moet hem dan aan de rechterkant controleren. Wacht op steun. Nou, die gaat eigenlijk wel heel makkelijk langs Al de wereld. Wordt vastgehouden. En krijgt dan een vrije schop. Publiek boos, maar een overtreding was het zeker van de bel. Tegen de Italiaan. En halverwege de Ajax-helft. Goede actie van Pelle. Sterk en slim. Krijgt hij een vrije schop. Dit is wat Feyenoord wil. Want zo kan je toch toeslaan als je een luchtmacht hebt. Waarbij dus ook nu Martens, India, Matthijzen en immers zich komen melden in dat strafopgebied. Ja, aan mijn lijf geen Polonaise. Dat is wat zij uit willen stralen hier. En dat lukt tot nu toe behoorlijk. Vormen achter de bal voor de vrije trap. Vanaf rechts. Iedereen in het strafschopgebied bij Ajax komt de bal richting de tweede paal. Wordt daar teruggekopt en dan intikker. Ja, en dan zit hij al. Pelle maakt hem. En staat niet buitenspel. Zeker niet van dichtbij de intikker. Na zes minuten staat Feyenoord met 1-0 voor in de arena. En eerlijk is eerlijk, dit is gewoon loon naar werken en naar de uitstraling. Dit is precies wat Ronald Koeman wilde zien. Dat weet ik absoluut zeker. Hij heeft dit gezegd van tevoren. Jongens, we gaan wat halen en dat gaan we uitstralen. En dat lukt helemaal in de openingsfase van deze wedstrijd. Inclusief doelpunt. Deze goal is zo lelijk dat Inzaghi waarschijnlijk zou hebben gezegd... Nou, die hoef ik niet. Nou. Want hij raakte volgens mij met zijn knieën of met zijn scheenbenen. Steekt dan dat been nog uit om het laatste zetje te geven. Waarbij ik me afvraag of hij de bal nog raakt. Maar wat maakt het uit? Want Feyenoord heeft een goal gemaakt. En staat verrassend toch wel in de Amsterdam Arena. Op een 1-0 voorsprong. Je kan ook. Met een wat andere blik naar kijken en zeggen als je nou spits bent dan moet je maar één ding doen. En dat is alert zijn op het moment dat die bal zo dicht bij het doel voor je voeten komt. En dat is hij dan wel. Dat is overigens ook geen verrassing meer want Pellen weet hoe dat werkt goals maken. En dat laat hij zien. Vroeger in het duel in de arena zet hij Feyenoord op 1-0. En uh, hoe merkwaardig is het dan om niemand te horen juichen. Want uh, ja, zoals gezegd geen Feyenoord fans in dit stadion. De Ajax fans zullen zich wat moeten herpakken in de hoop dat hun uh, helden dan op dat veld laten zien dat ze wat verder in de buurt van dat andere doel komen maar voorlopig is daar nog geen sprake van geweest. Als Paulsen de bal heeft en terugspeelt naar Mooisander. en Feyenoord dus verrassend vroeg in het duel de leiding heeft genomen in Amsterdam. Ja, en Ajax doet wat ze altijd doen, namelijk de bal rondspelen, zoekend naar het moment waarop ze Eriksen kunnen vinden en waarop de aanval eigenlijk kan gaan beginnen via blind, Paulsen op de eigen helft, nog net weliswaar. Schöne dan ingespeeld, bal achteruit in de richting van Moisander. Gaat de middencirkel in, hij weer breed naar de linkerkant, naar Palsen. Daar waar hij naartoe is uitgeweken. en Dan komt Eriksen de bal maar eens halen. Nou, dan moet het ergens gaan beginnen. Ook Siktersson komt dus een bal halen. Hij, de IJslander, die een beetje klaagde dat hij niet bruikbare ballen kreeg om ze af te maken. Heeft ook nog niet gescoord. ...in deze competitie. Hij wil graag aangespeeld worden daar waar hij echt gevaarlijk kan worden. En dat gebeurt te weinig, heeft hij gezegd in de aanloop naar deze wedstrijd. Intussen speelt Ajax nog steeds in de achterste linies de bal rond Palsen, Eriksen, Palsen. En Palsen kijkt in eerste instantie toch maar weer naar achteren ook. Fischer even naar binnen gekropen, dan nou gaat Blind aan de linkerkant diep. Daar gaat de bal niet naartoe, Sikterson ingespeeld. Matthijssen wint dat duel en Schaak is er vandoor. Schaak op snelheid nu, eenmaal kwijt, 1-2 Een met Pellen die de bal achter immers terugkaatst. Dat levert balbezit op voor Ajax omdat Feyenoord daar geen rekening mee hield. Immers dus in dit geval. En zo mag Ajax overnemen. Feyenoord zit er meteen fel op. Dat betekent dat de bal ogenblikkelijk weer terug is in Rotterdamse bezit. Koeman met de handen in de zakken. Ziet het langs de zijlijn aan. Die ziet nu ook dat Schaken weg is. En uh, poort En die wordt dan vastgehouden door Eriksen. Anderhalve meter buiten het strafschopgebied. Er komt een kaart aan zelfs voor de Deen. De eerste in deze wedstrijd. Maar belangrijker voor Feyenoord zal nog voelen dat uh, er opnieuw een vrije schop aankomt. En dat is bijna dezelfde plek. Ietsje dichter bij het strafschopgebied als waaruit zo even Vormer de bal. klaar afleverde bij Schaken die kon scoren. En zo zit Ajax in het begin van deze wedstrijd in de problemen. En heeft Feyenoord het gevoel van uh, ja het zal allemaal wel zo'n slechte start met nederlagen in Zwolle en thuis tegen Twente. Maar hier in Amsterdam zullen we vanavond in dit uh, vijandige stadion gevuld met alleen maar fans van de tegenstander laten zien. Dat het met ons allemaal wel meevalt. Wordt het nog gekker als Vormer aanlegt voor zijn tweede vrije schop. Hij staat in ieder geval klaar. Punt van de 16. Nu iedereen diep in het strafschopgebied van Ajax. Opnieuw de bal neerleggen bij de tweede paal. Daar komt die, wordt hij opnieuw ingebracht. Hoekschop geeft Kuipers. En dat is terecht, want blind is degene die er als laatste aan zit. En de supporters maken zich lichter zorgen gezien de geluiden die geproduceerd worden. Opvallend hoe de metamorfose van Feyenoord heeft plaatsgevonden in een week. Vorige week nog aangeschoten wild in eigen stadion tegen Twente. En nu laten ze zich nadrukkelijk gelden in de arena. De plek waar het zeker voor de fans ertoe doet. En de hoekschop waar Feyenoord nu natuurlijk alle tijd voor neemt. Om uh, die te gaan nemen, want uh, hoe langer die bal daar ligt, hoe minder problemen. Je hebt de bal neergelegd bij de eerste paal, wordt weggekopt door Siktorson. En uh, daar weer opgevangen door Feyenoord. Van Beek even terug in de middencirkel. En uh, dan moet Nelom zoeken waar hij met de bal naartoe kan. En voorwaarts richting is een aardige bal zegt. Na Pelle die op 20 meter van de bal, van het doel de bal op zijn borst wil aannemen. Maar niet snel genoeg kan wegdraaien met bal en al. En hem kwijtraakt. Dan wil de Ajax aan de andere kant kouden. Maar blijft Nelom goed uitkijken. Als Krikic bijna bij de bal terecht te komen. Die plofte voor de voeten van Aldewereld. En dan kan de aanval alsnog een vervolg krijgen. Paas van Aldewereld komt met een gelukje weliswaar aan de andere kant uit bij Fischer. Die in de 11e minuut van de wedstrijd de strafselgebied binnen gaat de bal voor een doel brengt. En dat duiken er van Ajax twee naartoe. Maar die lopen eigenlijk elkaar een beetje in de weg. Turkic en Sigtosson, ze zijn er allebei dichtbij. Maar zoals u weet in het dichtbij is gewoon niet genoeg. Want de voorzet van Fischer zeilt over het tweetal heen. Te gretig. Allebei naar de bal. En niet gedacht en niet gekeken vooral naar elkaar hoe je positie moet kiezen. En dus gaat de aanval van Ajax verloren. De eerste keer eigenlijk dat Ajax daar dreigend is. Martins Indy heeft de bal en kijkt dus even rustig om zich heen. Krijgt op eigen helft op wederom de tijd om dat te doen. Even de combinatie met Klaasie en dan moet Martins Indy wel opschieten Onder lichte druk van iets de bal breed tot bij Van Beek. Martijs en weer terug naar Martins Indy. En dan is Klaasie even niet aanspeelbaar. Die kruipt achter een tegenstander en dan moet die bal wel diep richting Schaken. Zijn aanname is niet goed, maar hij heeft het geluk dat Lijon als laatste aan de bal zit. En dus mag Feyenoord gooien aan de linkerkant halverwege de helft. Van Ajax. En uh, dat wordt natuurlijk overgelaten aan Nelom. Die uh, dat ook nog eens ver kan. Dus kan iedereen bij Feyenoord ver weg blijven. Pelle biedt zich wel aan. een Beetje half-half. Uiteindelijk krijgt hij de bal natuurlijk. En legt hij hem met de borst weer terug naar Nelom. Ook dat is een soort vertong van kracht. Kijk mij eens even die bal aannemen op de borst. En hem in één keer een paar meter verderop weer neerleggen. Kürkic weg. Bal kwijt. Uh, dus eigenlijk uh, bal weg. En dan neemt Feyenoord weer over via Immers. En fluit het publiek omdat het ontevreden is over dat wat Ajax heeft laten zien in de eerste twaalf minuten. Daar kan ik me iets bij voorstellen. De voorzet komt bijna op het hoofd van de doorgelopen Nelon motorbenen. Of Filena is dat, pardon. Die kan er net niet bij komen. Immers maakt dan de oorlog aan de andere kant van het strafgebied En dan wordt er een overtreding gemaakt. En dan krijgt Ajax een vrije schop, Omdat Feyenoord gewoon bereid is om de mouwen op te stropen. Omdat Feyenoord bereid is om bergen bergwerk te verzetten in de openingsfase. En dat alleen om die reden al... Het Ajax, euh, nou ja, het niet het leven onmogelijk maakt, maar toch wel bijzonder onaangenaam. In dat eerste kwartier, dat heeft dus een goal opgeleverd van Pelle. Een Inzaghi-achtige intikken na een vrije schop van Vormer in de zesde minuut van de wedstrijd. Ajax heeft euh, nog nauwelijks gevaar kunnen stichten aan de andere kant. Heeft wel nu de bal via blind, terwijl de boer zijn strafschopgebied, nou dat zou wel vroeger zo hebben geheten, maar zijn coachgebied... Uitkomt om nog maar eens wat aanwijzingen te geven. Maar heeft dat zin en zo ja welke zin? Want hij staat met de handen in de zakken en oogt op zijn zacht gezegd niet tevreden. Ja, hij kijkt naar Siktorsson en uh, is dus uh, vooral bezig met kijken wat doen mijn aanvallers. Want daar zal hij toch het minste tevreden over zijn. Lijon is Filena uh, voorbij. Komt die paas richting de tweede paal. En daar uh, wordt hij weggekopt door Van Beek. De jongeling, de nieuweling. Zijn eerste ervaring in de eredivisie is meteen de klassieker. Dat is lekker. En Van Beek die is mentaal niet onaardig trouwens. zijn de berichten vanuit Rotterdam. Maar heeft niet zo'n heel goed EK 119 achter de rug. Ja, dat is alweer een tijdje geleden. Intussen, natuurlijk, al lang weer in de, de Feyenoord-modus. Zeker met deze wedstrijd. De hoekschop. Weggewerkt achterin door uh, Feyenoord. En dan opgevangen door Schaken. En dan is er de counter met uh, Filena voorop. En Nelon uh, komt er overheen. En dan is dit buitenspel voor Schaken. Meters buitenspel. Op de helft van Ajax kunnen ze de, de thuisploeg een vrije trap gaan nemen. Ja, dom. Dat is, ik begrijp dat niet. Hoe je nou zo ver als aanvallen voor die lijn met verdedigers kan lopen. Je weet Koeman is daar ook, dat zien we nu in de herhaling op de monitor, boos over. Dan moet je gewoon een keer naar links kijken en dan weet je dat je te ver bent en dat er geen paas kan komen. Je kan het Filena niet kwalijk nemen, want die loopt daar 4, 5 meter achter en ziet het uit een ooghoek en denkt, daar moet de bal naar toe, want daar ligt de ruimte. Maar Feyenoord helpt een behoorlijke kans voor zichzelf om zeep. Al de wereld, Lijon. De combinatie aan de rechterkant van het veld gebeurt halverwege de Feyenoordhelft. Waar Feyenoord eigenlijk met negen veldspelers terugzakt. En alleen Pelle nou, en een beetje immers zeg maar, in de richting van die middenlijn houdt. Voor het geval dat er een keer een bal uitspringt dat je daar een aanspeelpunt hebt. En dat je met de rest van de er kan bijstuiten. Terwijl nu Schöne voorzet geeft vanaf de rechterkant. Die bal wordt onderschept door Feyenoord via Martins Indië. En levert dan de tweede Amsterdamse hoekschop in deze wedstrijd op. Na een klein kwartier. De enige die scoorde in de arena tot nu toe nog altijd pellen na zes minuten. Ja, de hoekschop die genomen gaat worden door Eriksen. En dan vraag je, je af, normaal gesproken heb je bij Ajax in dit soort situaties... ...Siem de Jong die dan nog wat extra's kan brengen en Ajax uit de nood kan helpen. Maar dat is nu even niet het geval natuurlijk. Dus dan moet Ajax een andere oplossing vinden. De hoekschop wordt opnieuw weggewerkt. Achterin bij Feyenoord. Opnieuw ingebracht nu door Erikse Siktersson. Opnieuw duikend richting de eerste paal. En ook richting bal. Maar die laatste mist hij. De paal trouwens ook gelukkig voor hem. En dan kan Feyenoord weer uit gaan verdedigen. Filena ligt op de grond. En Björn Kuipers besluit met terugwerkende kracht een vrije trap te geven voor Feyenoord. Omdat daar onreglementair, onreglementair is opgetreden door Palsen. Die krijgt nu ook een standje van Kuipers. En Filena die ligt daar nog. Met, uh, ja, die heeft uh, ineens te maken met een botsing met Paulsen zien we nu een uh, herhaling. Hij ziet Paulsen nooit komen. Paulsen ziet hem uitgebreid wel. En uh, Filena, ja, die brengt de 15 minuten. 0-1. Ik lig hier prima. Het is net niet in het zonnetje. Ja, wat je Paulsen kan verwijten is dat uh, Pauls natuurlijk de botsing ziet aankomen. Maar wel van tevoren besloten heeft dat hij geen millimeter aan de kant gaat. En het allemaal maar zo krachtig mogelijk laat gebeuren. Uh, Filena, uh, of hij toneel speelt of niet, nou ja, oké, okay, ligt daar. Misschien is hij inderdaad ongelukkig geraakt, dat zou het er ook maar zo kunnen. Er is in ieder geval verzorging voor hem in het veld, dat betekent dat uh, de heren zich nog eens kunnen insmeren. Want uh, zoals gezegd, de zon staat er vol in, in de arena. En die staat dus op de helft van Feyenoord. Daar is uh, de laatste minuten toch het meeste actie geweest. wel mag je dat actie noemen, want zo spectaculair is het eigenlijk allemaal niet geweest. In ieder geval is... Uh... De ziekenboeg weer uh, leeggestroomd. Dat was een heel kortstondig verblijf. Want na het eerste beste consult met de dokter heeft men uh, Filena wel weer fit bevonden. En uh, met een klein pilletje erin gezegd, dit gaat wel weer. Hij mag weer terug het veld in. Zo is het in ieder geval 11 tegen 11. We gaan door met de vrije schot. Want daar was uiteraard wel voor gefloten door scheidsrechter Kuipers. Uh, hij is niet de enige die fluit, dat hoort u, maar dat heeft alweer andere oorzaken. Vooral namelijk dat Erwin Mulder ruim de tijd neemt met het nemen van de vrije schop. Kijk uit met die pilletjes, straks heb je de halve wereld achter je aan. De lange bal natuurlijk op uh, Pelle Immers die uh, de tweede bal, zoals dat dan zo vrij heet, opvangt en Pelle opnieuw inspeelt. Zo kan Feyenoord in ieder geval doorvoetballen met Matthijssen. Lange bal op schaken, die staat wederom buiten spel, daar uh, neergezet. Door onder andere Blind in een direct duel. Die schaken dip zit gaan. Die kijkt wel opzij dan vervolgens. En denkt als ik hier blijf staan is er niks aan de hand. En dat klopt. Ajax kan overnemen via die vrije trap. Met uh, Alderwereld en Lijon die uh, de middenlijn oversteekt aan uh, de rechterkant. Weer teruglegt op Alderwereld. Met de oplossing vooruit door Ajax. Dat is uh, doorgaans het geval uh, dit seizoen. Wordt niet zo heel snel gezocht. Er moet voornamelijk van Eriksen komen. Schöne komt nu kijken of hij ook wat kan doen in dat uh, opzicht. Maar Eriksen is voorlopig nog even uh, verstopt. Schöne moet het dus doen. In de middencirkel nu onder druk gezet door Klaas. bal breed op uh, Moisander. En dan de diepte gezocht. Bij, uh, daar is Eriksen dan inderdaad opgedoken aan de linkerkant. Heeft Blind bij zich. Die wil hem nu ook de bal eigenlijk afhandig maken van zijn eigen ploeggenoot. Die combinatie loopt dan even verderop. Spaak krijgt Blind de een gelukje terug. Zit Kuipers er even aan. Waardoor de bal van de voeten komt van Eriksen. En dan zou er een schietkans kunnen komen van Al de Wereld. 30 meter Al de Wereld. Bam! En de bal op de vuisten van Mulderen. De her herkansing. Rebound. Ja, kies er maar aan woord. Dat kostte wij wat meer moeite dan u vermoed. Maar die komt dan voor de voeten van Schöne. En de rebound dan wel herkansing. Komt... Uh... Wel uh, voor de voeten, maar vertrekt van de voeten ook weer uh, met zo'n noodgang dat Scheunen geen idee waar hij de bal naartoe schrijft. En die gaat meters naast. Maar de knal van Al de wereld, maar dat voelde iedereen wel aankomen omdat hij dat kan. Was uh, hard en krachtig. De redding van Mulder was daar. En zoals gezegd, de rebound niet besteed aan Scheunen. De eerste echte serieuze kans voor Ajax na 18 minuten in een duel in de arena... waar Feyenoord het goal van Pelle nog altijd met 1-0 voor staat. Ja, die kans komt van 30 meter. Dat wel even ja. aangetekend, inderdaad. En, uh, Feyenoord neemt over, over links met uh, Nelom Hoek. Die moet achteruit, want onder druk gezet door Krikic. En uh, achteruit lukt uiteindelijk wel in tweede instantie richting uh, Mulder. Uh, die gooit de bal hoog en diep richting Pelle met succes. Filena kan er dan niet aankomen, maar mag doorvoetballen. Uh, ondanks dat hij daar uh, volgens mij was het het schöne ondersteboven loopt... Maar Kuyper staat er met de neus bovenop, beoordeelt dat het niks is. En uiteindelijk levert het verfijnd ook niks op. Want Ajax is weer aan het opbouwen over links met Blind en Moisander. Moisander, 10 meter voor de middenlijn. Kijkt en zoekt in zijn beweging. Die komt er nu wel. Omdat Eriksen de diepte in loopt. En Sietelson eigenlijk zeg maar, naar de bal toe loopt. Dan gaat de bal naar de andere kant van het veld. De rechter waar Lijon kan ontvangen. Vilena moet verdedigen. Lijon kijkt en kijkt en kijkt en kijkt. En een soort surplus nu maakt. En dan nog steeds geen idee waar hij met de bal naartoe wil. Nu wel. Knap weg trouwens van Vilena binnendoor. Het zichzelf wat te moeilijk maakt. En de bal bespeelt dan vormen. Want uh, dat is dan wel hoe Feyenoord het nu heeft staan. Dat er eigenlijk altijd wel in de rug iemand staat om problemen op te lossen. Nu heeft Ajax de bal toch weer heroverd En kan Eriksen kijken of hij tussen twee man door kan. Dat wilde hij wel graag. Maar Martens die houdt de deur dicht. En de bal dan weg met ogen dicht de tribune in. Dat vinden we in Nederland eigenlijk niks. Maar ik vind dat zeker in dit geval zeer begrijpelijk. Zo is het probleem in ieder geval voor even opgelost. Voorlopig is de conclusie dat het bij Feyenoord achterin na 20 minuten wel behoorlijk staat. Met, nou ja, in feite als Ajax de bal heeft negen veldspelers die alleen maar defensief willen denken. En daarmee heb je de ruimtes natuurlijk behoorlijk dichtgespijkerd. Ja, Ajax heeft voorlopig alle mogelijke moeite om daar een gaatje in te vinden. Krikic, bal breed op uh, Moisander. Diep op de helft van Feyenoord, dat dan weer wel. Maar Schaken is daar ook en die gaat dan pingelen in eigen 16. Les 1, niet doen. En Eriksen schiet daardoor voorlangs omdat uh, Schaken de bal verliest. En uh, ja, aanvallen die meeverdelen het hartstikke fijn. Maar ga geen rare frats uithalen. Overtredingen maken. Dan wel een bal achter je standbeen langs halen zeg. In je eigen strafzorggebied. Waar haal je het vandaan? En hij doet het gewoon. Erikse schiet voorlangs tot grote opluchting. Ik zou willen zeggen tot, van het Rotterdamse publiek. Maar dat is er niet. Dat zit gewoon uh, thuis te kijken voor zover ze dat zouden kunnen. De doeltrap is van Feyenoord. Mulden. Ja, strafartje. Heel dom. Boeltrap voor Feyenoord die op het hoofd komt van Pella. Aan de linkerkant van het veld op de borst aangenomen. 1-2 met Filena door de lucht. Dat ziet er prachtig uit. Filena wil de bal met het hoofd terugbrengen bij Pella. Dat lukt niet. Lijon wil de bal op zijn beurt als hij uit de klut valt eigenlijk ogenblikkelijk bij Kürkic afleveren. Maar het is dan zo druk dat er een Feyenoord-been in de weg staat. En dan komt bal uiteindelijk over de zijlijn. En dan blijkt hij het later door een van Feyenoord te zijn geraakt. En kan Ajax overnemen. Nou is het wel zo, zonder dat Ajax nou grote kansen uitspeelt. Wel de laatste minuten wat dreigender geworden is. En dat het zo is dat Feyenoord wat meer dan in de eerste 15 minuten van deze wedstrijd wordt teruggeduwd. En echt maar moeten hopen dat het er zoals nu uit kan komen als Ajax halverwege de Rotterdamse helft de bal verliest. Immers draait en draait en draait en tolt en tolt en tolt. En, en krijgt de tikkie mee. De man die de overtreding maakt heet Eriksen. En Feyenoord verdient een vrije schop halverwege de eigen helft. 21 minuten onderweg. 1-0 voor Feyenoord in de arena. Doelpunt Pelle. Vrije trap. Matthijssen vanaf de eigen helft. Natuurlijk zoeken naar Pelle. Het oude recept. Deze keer niemand voor hem. Dus kan die koppen. Legt hij hem breed. Maar breed op niemand uiteindelijk. Want immers is te ver doorgelopen. Dus kan Ajax overnemen met paal even Tussen de twee centrale verdedigers in de bal op komen halen. Hij mag rustig oplopen. Doet dat dan ook heel erg rustig. Met mooi Sander en Blind. Die aan de linkerkant. En daar is Eriks ook weer aan speelbaar. Die heeft nu wat ruimte. Kan nu ook daadwerkelijk wat betekenen. Van Beek. Geaardig steekpaasje zeg. En dan het hakje van Schöne. Valt die bal voor Krikic. En uiteindelijk... Ook nog voor Fischer, die schietbal wordt geblokt. En dan uh, het schot van Lijon uit de tweede lijn. Daar is Ajax voor het eerst echt serieus uh, dreigend. En uh, krijgt ze de bal alleen niet in de buurt van uh, Mulder. Wel een paar kansen nu achter elkaar. En Feyenoord inderdaad al een tijdje heel weinig bal bezit ook. Ja, Feyenoord is het uh, een beetje kwijt dat wat ze in het begin wel konden en durfden. Namelijk vooruit. Ik snap wel als je 1-0 voor staat dat je het allemaal wat anders wil. En dan maar hoopt dat er een keer een de koude ruimte ontstaat om te kunnen toeslaan. Maar het merkwaardige is dat je jezelf eigenlijk een beetje uit de wedstrijd haalt eerder dan erin. Nogmaals allemaal begrijpelijk. Maar Ajax voelt langzaam maar zeker dat het makkelijke, nu zelfs pellen helemaal weer terug op de eigen helft... in de buurt van dat strafselprobiet van Feyenoord kan komen. En hoewel het daar druk is en hoewel het tempo eigenlijk nog helemaal niet al te hoog ligt... heb je af en toe van die tempoversnellingen en dan blijkt dat Ajax best aardig is in één keer raken. En als je dan een keer het geluk hebt dat die bal via de knie of de hak van de tegenstander net een andere richting krijgt... waardoor jij zelf kan profiteren en de tegenstander op het verkeerde been staat... dan komen er wel kansjes zoals de schotenwisseling van zo even en zoals de mogelijkheden die er dus al in de minuten daarvoor zijn geweest als het balbezit is voor al de wereld. Ook hij op de helft van Feyenoord dat nu toch echt een beetje wordt samengeknepen op de eigen helft. Paulsen opent, maar naar Wie, naar Fischer. Fischer even ruzie met de bal. Weg. Tackle ontweken van Pelleno te benen en op snelheid nu Fischer gebied binnen. Bal krijgt een hele rare hobbel mee. Blijkbaar een polletje in het gras en wordt dan door Van Beek over de zijlijn gespeeld. Ja, dan wordt Fischer verslagen door een polletje. Dat we wel eens eerder gehoord, maar dan ging het om een keeper. En uh, Fischer, die uh, inderdaad uh, de bal aangespeeld krijgt vanuit die ingooi... geeft hem weer terug aan Blind. Blind probeert er dan een hoekschop uit te vissen. De bal blijft nog steeds binnen en uiteindelijk wordt het een ingooi. mag Blind uh, die dan uiteindelijk uh, gaan nemen. Probeert tempo te maken. Eriksen probeert het ook, maar die komt niet uh, meteen los... Daar uh, van Vormer die hem uh, onder druk zet. Dus moet, Fischer achter, nee, moet Eriksen achteruit. En al de wereld inmiddels gevonden zijn. Maar de rechterkant belandt bij Lijon. Lijon natuurlijk, de actie maken tegen Vilena. Is sneller. Krijgt die bal ook voor. En de tweede paal. En daar is Fischer. Die de bal probeert in één keer met rechts binnen te tikken. Maar dat is eigenlijk het verkeerde been. En dan is het lastig de goede richting mee te geven. Kies dus voor een te scherpe hoek. Ruim naast de goal van Mulder. Die ziet dat ook aankomen. Het was ook een lastige bal. Bijna tegen de achterlijn aan. Maar daar was opnieuw gevaar van Ajax. En als Feyenoord het op deze manier blijft oplossen. In tegenstelling tot wat ze in het eerste kwartier deden. Dan roepen ze de problemen automatisch over zichzelf af. Sterker nog, dat zijn ze al aan het doen. Ja, je zal moeten proberen toch wat verder van het doel af te komen. Omdat Ajax in de afloop. Zes minuten, toch vier, vijf mogelijkheden heeft gekregen. Pellen nu teruggefloten. Wil de bal nog even wegtikken Wordt dan uitgefloten door het publiek. Kuipers had al gefloten en laat het bij die ene. En de vrije schop die voor Ajax dan blijft staan is inmiddels genomen. Ligt aan de voeten van Mooi Sander. De bal dan liever. En die komt dan bij Eriksen terecht. Die komt de bal halen op de eigen helft. Waar Feyenoord dan weer met alle spelers staat te wachten. Al de wereld moet dan een paas geven naar Lijon. Als hij het zou durven. Maar Lijon... Loopt wel, maar al de wereld durft het niet. Dan komt de bal bij iets terecht, maar die komt hem ook halen. Zo komt er natuurlijk geen vaart in als alle spelers de bal komen halen. Je moet toch de bal het werk laten doen in plaats van zelf telkens een bal te komen opeisen bij degene die de bal aan zijn voeten heeft. Vermeer nu zelfs aangespeeld, de doelman. Nu staat halverwege zijn eigen helft, geeft de bal weer aan Moislanden. Moislanden breed naar Paulsen. 25 minuten gespeeld. Ajax heeft 5, 6 mogelijkheden gekregen. Een aantal daarvan waren wat groter. Feyenoord heeft één kans gekregen, die ging erin via Pelle. En Ajax valt aan via Schöne met een hakje. Kurkits met een beste kans. Dan komt de bal er voor de voeten van Lijon als Kurkits de kans eigenlijk verprist. Er komt toch nog een voorzet waar Stichelson net een decimeter te kort komt om die bal achter Mulder te werken. Toch in ieder geval in de richting van dat doel te krijgen. Hectiek, het is 1 uur het nieuws. Op deze zender wordt uitgesteld tot de rust van Ajax Feyenoord. Zoals ze zegt 0-1. Pellen. Dat, dat duurt zeker nog 20 minuten dus. En Ajax krijgt de bal al bijna tot op de doellijn. En dat gaat een keer mis, natuurlijk bij Feyenoord. De Ajax af en toe die bal moet komen halen. Komt overigens ook omdat Feyenoord probeert zo ver mogelijk van de goal af te verdedigen. Maar dat kruipt dichter en dichter naar de eigen 16 toe. Nu immers met wat ruimte. En dan kan Feyenoord counteren. Pelle haalt in eerste instantie het tempo eruit door Klaas in te spelen. Die houdt de bal even aan de voet. En wacht dan heel lang met het inspelen van Nelom. lang dat Nelom zelfs buiten spel staat. En dat is niet de eerste keer dat Feyenoord dat overkomt. Hij heeft het sowieso een handje van. Veel buitenspel lopen. En dan speel je Ajax precies in de kaart. Want die hebben dat graag. Dat, uh, en die overkomt dat natuurlijk ook vaak dat is ploegen tegen hun counter. Dus die weten precies hoe ze moeten stappen. Daar oefenen ze namelijk heel vaak op tijdens die wedstrijden. Zo is dat. Mooi Sander aan de bal, die het voor van de middenlijn de bal weer breed geeft naar Alderweer. Alderwer wordt nu opgejaagd door uh, Klasi, daar loopt hij langs. Klaasie hapt en zit mis. Dat is link. Dan moet hij terug. Dan wordt hij vastgehouden. Aldewerer door Klaasie. Omdat Klaasie in positie weer wil komen. En denkt: als ik hem even vasthoud, dan trek ik mezelf te langs. Dat gaat lekker snel. Schrijft zich de Kuipers, heeft het niet gezien of zegt, hij ah, nog de bal vooruit. maar. Ajax heeft de bal via Eriksen halverwege de Rotterdamse helft. Dan doen ze wat ruimte voor Blind aan de linkerkant voor een voorzet. Blind, voorzet. Sigmundsson komt er niet bij. Bal weg, komt door Matthijs Aan de andere kant van het veld opvangen door Lijon. Punt van het strafgroepgebied. Lijon eh, krijgt dan te maken met Klaas die voor zijn neus staat. Weer een zuur plas. duurt eigenlijk allemaal veel te lang. Dan wil hij mikken op het hoofd van Sigmundsson. De bal wordt weggetrapt door Van Beek. Komt dan uit op het hoofd van Filena eh, aan de linkerkant van het veld. Dan probeert Pell nog bij de bal te komen, Troogt van de als de bal die kant op springt, maar dat geeft al de wereld dan weer doorzien en zo neemt.